Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 22 juni 2012. Dit vragenuur wordt vrijdags gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Bartimeus.nl. Wilt u meedoen aan dit vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl streep I-ask. Welkom. Uh, dit is het Bartimaeus Vragenuur voor iPhone, iPod, iTouch en I voor alles nog wat... Uh, ...van alweer 22 juni. Uh, het zal misschien wat rommeliger verlopen dan de bedoeling is... ...en het komt eigenlijk omdat we verhuisd zijn met ons kantoor... ...en dat brengt al de nodige stress en gedoe met zich mee... Ik had het eerst in Utrecht willen houden, maar daar was plotseling toch nog weer geen draadloos internet. En ook geen bedraad internet waaruit erheen kon, dus moest ik heel snel naar huis. En dat ging weer niet zo snel als ik wou. Dus het zit allemaal een beetje tegen. En wat ook een beetje tegen zit, is, is dat Tom ziek is. Dus Tom zal vandaag geen dingen doen. Um, ik denk verder dat we wel leuke dingen gaan doen. Uh, wat gaan we vandaag doen? Uh, de vragen uit iAsk, dat zijn er niet zo heel erg veel. Ik heb denk ik nog wat stoffige hoekjes en gaten gevonden in de telefoon-app over wisselgesprekken, wacht en toevoegen van mensen waar wat leuke knoppen en toeters en bellen zijn die misschien niet voor iedereen bekend zijn. Ik ga een um, to-do-list-app doen die heet Forgetful. Dat is, lijkt een beetje op, op wat Tom deed met herinneringen, maar ze pakken het wat anders aan. En ik ga uh, kijken naar Speedu. En Speedu is een uh, appje waar je lijsten van je eigen apps, of in ieder geval bijna je eigen apps, in kunt zetten om die dingen te starten. En dat je er wat makkelijker en wat sneller doorheen kan en makkelijker die appjes kunt starten. En daarna komen de vragen uit de chat en anderszins. Is er iemand die wat uh, te melden heeft, wat zeer zeker weten van tevoren besproken moet worden? Niks eigenlijk, maar ik wou vragen of jullie al weten of dat flexi keyboard wat er aankomt, uh, het is nu in de App Store ingediend bij Apple, of dat ook in het Nederlands werkt. Ik, ik heb er een podcast van gehoord en werkt wel grappig. Nee, ik werk niet in het Nederlands voor zover ik weet. Uh, wat ik ervan gelezen heb is zo Duits, Frans, Engels. En uh, Nederlands komt nog wel. Het is een, uh, inderdaad een, een, een, een, een mooi concept. En jammer dat hij niet in het Nederlands is. Oké, dan gaan we verder en dan ga ik beginnen met de telefoon en met wisselgesprekken en dat soort dingen. Uh, op een gegeven moment roep ik wel of nens mij even wil bellen en dan zal die als wisselgesprek bij mij binnen moeten komen. Ik hoop dat het een beetje te horen is, want soms wordt de speaker een beetje zachter tijdens een telefoongesprek. Maar ik ga mijn best doen. Telefoon. Die doe ik dubbeltikken. ...geselecteerd. Telefoon. Alles. Dan. Eén van twee. Mijn huis... ...is een van mijn favorieten. Favorieten. Dan. Favorieten. Dan. 1 van vijf. Meer info. Huis. Mobiel. Ik ga huis mobiel bellen. Het is helemaal geen mobiel nummer, maar goed... En nu had ik hier speciaal een toestand neergelegd. Ah ja. Zo. Nu ben ik. Uh, heb ik opgenomen. Op het telefoon. heb ik hier. De gewone cijfers. Ik veeg terug naar links. En dit zijn dus de cijfers die je nodig hebt om een menu te kiezen. Rechts onderin zit de ster. Oh, sorry. Het hek zit rechts onderin. Als je dan naar rechts toe veegt, heb je om te beginnen een stopknop. Die doet hetzelfde als met twee vingers dubbeltikken. Ik leg even dat ding wat verder weg, want ik hoor mezelf houden. Zo. Als ik nog eentje verder naar rechts veeg, heb ik een verbergknop. Als ik die dubbeltik, dan komen er leuke dingen. Ik heb daar een stopknop. Contacten. Wacht. Voeg toe. Geselecteerd. Luidspreker. Luidspreker. Dat betekent dat hij op de grote luidspreker staat. Als ik deze dubbeltik, dan gaat hij op de telefoonspeaker. Met toetsen kan ik gewoon een nummer bellen. Geluid uit. Dat is dat ik niet meer gehoord word. Huis 1, 27. Nou, dat is degene die nu gebeld wordt. Als ik nu naar Wacht. contacten ga. Contacten. Oh. Voeg toe. Tabelindex. En de tabelindex even naar. Ik ben de Ik krijg wel een spontaan wisselgesprek, gesprek of niet? Nee. In je? Ik wacht een antwoord. Ik wacht een antwoord pak ik nu. Nancy belde mij. Oké. Hallo, hij is Hm, is ging vast niet snel genoeg? Ik heb een antwoord. En dan heb ik nu Nancy aan de telefoon, denk ik. Hoi. Hey Nancy. Hoi ben Nancy. Dat is dus gelukt. Dankjewel. Ja, jij was het wisselgesprek. Oké, okay, doei doei. Doei doei. Deel contact. En als Nancy nu weer ophangt, dat gaat ze doen, val ik automatisch terug op het andere gesprek. Een terug naar gesprek. En nu ben ik weer terug bij het andere uh, gesprek van, uh, van thuis. Dus je kunt op die manier een wisselgesprek afhandelen. Maar je kunt ook een gesprek op die manier uh, zelf erbij starten. Dus als je even een afspraak met iemand wil maken en je wil dat even verifiëren andersom je wil even een afspraak, nou, je wil iets verifiëren door even een afspraak met iemand te maken. Kun je die even kort bellen en gewoon terug schakelen naar je oude gesprek. En je kunt gesprekken uh, in de wacht zetten of je kunt ze uh, ook samenvoegen. Oké, okay, ik geef heel even de microfoon vrij en er is er ruimte voor vragen. Als je het gesprek in de wacht zet, dan kun je ook... Uh eventjes in je telefoon iets opzoeken. Bijvoorbeeld een nummer, dat heb ik wel eens. Als mensen mij bellen, vragen ze een bepaald nummer. En dan moet ik altijd het gesprek sluiten en ze opnieuw bellen en het nummer vertellen. Maar als je iemand in de wacht zet, kan dat misschien uh, gelijk al en dan weer terugpakken daarna. Dat hoeft niet. Je mag altijd um, tijdens het bellen kun je gewoon op je thuisknop knop drukken en dan um, kun, je gewoon door, kun je gewoon door je iPhone heen bladeren. Ik zou het wel even laten horen. Ik bel ik nog een keer. Favorieten. Het enige waar je soms wat last van hebt is dat je met je hand te veel boven je iPhone komt. Dat hij dan weer denkt dat je bij je gezicht komt. Zodat je um, uh, de stem weer naar de... Favorieten. Vol. Huis. Ik bel huis mobiel weer. Die gaat over. Nu heb ik opgepakt. Oh, even jij weer weg. hoe uh, maar. Ja, dat ben ik opgepakt. Als ik nu op de toets druk. Kom ik gewoon op mijn bureaubladje. en heb je dacht ik bovenin een terug naar gesprek blijft actief. Misschien gewoon terug naar de telefoon hè? dat hij dan zo slim is dat hij huis ja, stop nu zit je als je dus weer terug naar je telefoon afgaat, dan zit je weer gewoon in het telefoongesprek en heb je daar alle mogelijkheden weer. En zo kun je ze ook in je agenda gaan zoeken of uh, een, een telefoonnummer opzoeken of een telefoonnummer iemand per sms sturen. Oké, okay, prima. Nee, dan uh, hoeft dat niet, uh, hoef je niet specifiek daarvoor in de wacht te zetten. Je kunt dan inderdaad uh, door Verberg kun je dan dat wisselgesprek starten of een wisselgesprek aannemen. Bedankt. Ah, en je kunt dus ook inderdaad iemand wel in de wacht zetten of het geluid uitzetten. Want het is natuurlijk wel zo dat je door privégegevens heen zou kunnen bladeren met een uh, agenda of met... Um, uh, hoe heet het? Um, een contactenlijst. Maar dan klik, kun je dus op die verberg kun je dubbeltikken. En dan heb je daar geluid uit. En dan kan dus de ander even niet meer horen wat je zegt. Maar dan kun je nog steeds naar je thuistoets teruggaan. En dat um, uh, het, het, het, het nummer opzoeken of wat je ermee wil. En dan weer teruggaan naar het gesprek. Of wat jij zei in de wacht zetten. Kan ook inderdaad. Nog meer vragen? Goed, dan gaan we verder naar de volgende. En de volgende was uh, Speedu. Speedu is een programmaatje waar je van allerlei dingen uh, in handige lijstjes kunt zetten. Uh, dat kan zijn mensen bellen, uh, een website starten, uh, verschillende appjes. Weliswaar niet allemaal, je kunt niet alle appjes van je telefoon erin zetten. Uh, maar het gebeurt mij ja, regelmatig dat, dat ik uh, een, een bepaalde app wil starten die... Uh, uh, acht tabbladen verder staat of zo. Status, kijk, veld, dat was het. Dan kun je natuurlijk met, met mappen gaan werken. Uh, wat ik tot nu toe doe. Maar het zou best wel eens kunnen dat ik ga proberen om dat via speedu te doen. Ik vind de sorteermogelijkheden nog niet. Uh, maar goed, het lijkt er wat ik geef. Kijk of ik hem via Spotlight kan vinden. Hoofdletter A. Hoofdletter S. Hoofdletter uh, so. O. B, e, e. E. E. E. E. S. Ja, dat moet genoeg zijn. Ik ben overigens van blind type weer overgestapt naar... Beste, ja. Naar splits type noemen ze dat geloof ik. Zodat je met één vinger uh, het opzoekt en dan met een andere vinger erbij tikt. Ik denk dat het sneller is als, uh, als blind type. En zeker ook omdat er heel veel dubbele, let dubbele letters natuurlijk gewoon voorkomen. Net als die dubbele E, dan kan ik die E gewoon vasthouden en twee keer snel met een middelvinger erbij tikken. Ik ga even kijken of die Speedy Verdoot, hij heeft hem gevonden. Ik tik hem dubbel. Nou, die spotlight is niet de allerbeste om te zoeken in, in appjes, Want soms heet een apje uh, anders dan, dan die op het scherm heet of zo, want uh, hij um, noemde Quick RD, Quick RD Light, noemde die als de, het beste resultaat, terwijl Speedy volgens mij een veel beter resultaat zou moeten zijn, want daar staat Spier helemaal in. Oké, okay, als je Speedy start, kom je op naar GPS PSL Portugal. Kom je niet op dit scherm normaal gesproken? PS leeft Portugal. Na leeft Portugal. Blijven. Omzetten. Aanpassen. Arrow down. Arrow down. Na vlieg GPS leeft Nederlands. Na vlieg skippen. Na vlieg GPS leeft 81 procent aanpasbaar. Ja. Um. Je komt op, een, op het scherm binnen waar je, je je soort van favoriete dingen inzet. Dus je appjes die je snel wil kunnen starten. Mail -to en er staat een mailtoesdaad erin. Dus je kunt uh, mensen waar je heen wil mailen, kun je daar uh, inzetten. Dat je de apple.com kunt bezoeken. En er zit een knop onder die volgens mij loos is. Uh, er zijn twee veegbewegingen die hier... Uh, gebruikt kunnen worden. Dat is dubbeltikken met vasthouden en snel naar boven vegen. Of dubbeltikken met vasthouden en snel naar beneden vegen. Bij het snel naar boven vegen kom je in het lijstje uh, van apps met aan de linkerzijkant een delete knopje erbij. Zodat je ze eruit kunt gooien. Dan heb staan staande twee, die wil ik kwijt. Nou, vlieg, lift, dus doe ik dubbeltikken net boven de home doet ongeveer. en Met vast te houden en ik veeg naar boven. Dan krijg ik een tril en een piep. Als ik nu van boven naar beneden ga kijken... Ja, die wil ik wel... Die wil ik wel kwijt. Ik tik hem dubbel. Dat wil ik. Confirm. Je kunt ze hier ook reorderen. Dat zal ik straks ook nog even laten zien. Iemand wil ik Confirm, hoppa. Als ik, als ik kijk wat er nu staat, dat is Skype. Die we, moet ook weg. 81%, procent. aanpasbaar. Volgens mij is dat de helderheid van je scherm die je daaraan kunt passen. Dus ik heb die mailtoe heb ik nu nog, ik heb skype, ik heb die aanpassen, een mailtoe en... www.apple.com De apple.com Nou, stel ik zoek die reorder op die achter die skype staat. Dat is skype, ik veeg naar rechts. Die kan ik dubbel tikken en vasthouden. En dan kan ik hem gewoon naar boven of naar beneden trekken en dan roept hij als het goed is onder dit of boven dat. Ik doe dat nu. Nou wel, nu ga ik hem beneden slepen. En hij is niet zo braaf dat hij dit toegankelijk maakt. 81%. 81 minuten. Schuim, Knop. Sleepbaar. Toch wel. below www.apple.com Below apple.com, dan dus schuif ik wat naar boven. Move above view www.apple.com Moved above view www.apple.com Ik schrijf nog wat naar boven. it above mail to www.apple.com Dus op die manier, dus nu staat die Skype staat boven die mail toe. Als ik hem nu loslaat en ik raak hem aan. Dat, dat is die Apple. Dat is Mailto. En dat is Skype. En die staat nu op de plek waar ik hem hebben wou. Ze hebben een beetje een wazige manier om hier uit te komen. Dan moet je tikken aan de bovenkant en dan snel naar beneden vegen. Nou, en naar beneden. Dan zet die pingpongs. En nu kom je in een landerscherm. Waar je linksboven een arrow down hebt. Die tik je dubbel. En dan ben je weer in het beginscherm van Spiru. 81% skipper. WWW. Oké, okay, als je er uh, dingen bij wilt doen, moet je bovenaan dubbeltikken en snel naar beneden. Dubbel en vasthouden, dan snel naar beneden vegen. Dan hoor je een ander plinkplangetje. Als ik dit scherm bekijk heb ik hier... De app action. Daar kom ik straks op terug. Dan kun je allerlei uh, appjes starten. Speed dial. Een speed dial. Daar kun je dus snel mee bellen. Text message. Nou, dat spreekt voor zich. Dat is een sms. Launch website. De launch website. Speed email. Speed email. Flashlight. Ja, dat is een of ander appje wat daarbij hoort. Ik denk dat dat van dezelfde makers is. Dat is, setting. Dat is, setting. Uh, is brightness setting. Een Q-code scanner. Een qr code scanner. Knop. Nou, als ik uh, een app wil starten, die zit onder actions. Dus pak ik die bovenste. Option. De app action, die tik je dubbel. Back BTN op 2x knop. Nou, dat zou wel een soort van backknop zijn. Van C ook. Ik vecht naar rechts. Google Search. Shazam. van voor Twitter. Twitter. Nou, ik wil bijvoorbeeld Twitter starten. Ik doe hem dubbel tikken. Brandme. En dan komt u met de volgende app. Stanza. Ik kan met die backknop bovenin kan ik terug. En stel, ik wil ook nog een speed Email maken. Text message. Speed dial. Admission. Speed dial. We op. Text Launch website. Speed e-mail. Die teken ik dubbel. Bericht Flashlight. Speed tekstveld Bewerker. Send e-mail toe Send e-mail toe tekstveld ik dacht niet dat ik hier nog kon kiezen verder hoofdletter x Dan nou, stel ik uh, pak Tom hoofdletter i hoofdletter t hoofdletter op space Enter. Stip v f ik ga nou, even kijken of je een lijstje wil maken. Send e-mail toe. Dunne Nee, je moet hier dus echt het hele e-mailadres, nou, dat voert me nu wat we hebben. typen om uh, daar uh, emails, een, een e-mail aan te sturen. Ik annuleer deze even. Launch website. Nou, die launch website, dat spreekt voor zich, daar kun je een websiteadres invullen. Ik heb de arrow down knop, die zit linksbovenin, die dubbel tik ik. En als het goed is, heb ik nu Twitter bovenin staan. 81 skip schuiven en mail toe www.apple.com. Nou, dat is het laatste, want die e-mail is er niet bijgekomen. En als ik zo'n mail toe dubbeltik, dan wordt gewoon het mailscherm gestart. Met keurig alle parameters, uh, die kun je dan invullen. En op die manier kun je dus gewoon ja, uh, heel snel gevarieerd uh, dingen uit een lijstje starten. Dat is eigenlijk wat ze met, uh, met Speedy willen. Dus als je alleen maar twee apps en drie e-mailadressen gebruikt, dan lijkt me dit een uh, mooie app. Oké, okay, ik geef de mic vrij voor vragen. Oké, okay, dan gaan we verder met het volgende. Wie um, had ik bedacht? Forgetful. Uh, Forgetful is een, um, een to-do-lijst ding. En daar zijn er heel erg veel van. Uh, ik ga ze zeker niet allemaal doen. Waarom ik Forgetful eruit gepakt heb, is omdat ik uh, hem zelf al heel lang gebruik. En hij kan ook audio en videoboodschappen opnemen als zijn de reminders. En dat is wel grappig. Uh, hij is niet zo. Ja, hij is anders dan die taken waar, waar Tom mee, uh, mee bezig was vorige week. Die kan dus ook inderdaad berichten aan posities uh, hangen. Dat kan deed al heel lang rechtsonder in mijn. Telefoon voor nieuwe onderdelen. Dingetje te brommen. Ik doe een dubbel tikken. Voor het film. Reminder tekst. Optie voor voice and skin cancel. Lees je ik even. Discard, Discard. Discard. Discard. Is Reminder. No. Discard. Discount Reminder noemt hij het als. Nou. Discount. Upgrade for Het film. Ik heb een van vier tabbladen op zich current. Daarin staan reminders. Geselecteerd die uh, gedaan moeten worden. Je kunt aan een uh, reminder kun je een datum hangen. En tot, tot die datum blijft die pending. Dus dan, dan is die in de toekomst. En is het in feite niet een, niet een reminder die al gedaan moet worden. En op het moment dat die datum, de due date noemen ze dat, voorbij is. Of gebaseerd is datum en tijd. Dan wordt die verhuist naar het current tabblad. Ja. Het pending tabblad staat pending. Dat is nu denk ik leeg. google geselecteerd. Pending. Dan. Pending. Dan. geselecteerd. Pending. Ja, die is helemaal dan. leeg. van 4 van een nieuw tab om een nieuw ding te maken. En een stap, Waar ik dan eerst eens even ga kijken of ik snap wat ze daar allemaal willen gaan doen. Ik ga van boven naar beneden in de koptekst. Twee of drie bars van Uppreto Unlimited van Molenfietsers. Er zijn twee versies van de uh, Forgetful uh, to-do-list. De ene mag je maar twee, twee uh, to-do's inzetten. Twee taken. En dat is gewoon om het uit te proberen. En als je er meer in wil zetten, dan moet je er volledige kopen. En die kost, meen ik, 2,39. Dus dat is ook niet weer een wereldbedrag. Maar oké, okay, het is wel geld. Als ik naar rechts veeg. Zegt u upgrade to unlimited. Zegt die upgrade to unlimited. Grijs. Install, installed, grijs. Ja, ik vind het een beetje een rare manier om aan te geven dat die al geïnstalleerd is. Dat is ze... goed, oké. Okay. Het is hun keuze. We wegen naar rechts. Nou, daar zeggen ze dus dat uh, je middels dit stukje de, de lock weg kunt halen van twee reminders. Schinschouwens. Peper. Top. Zes van. No. Wel. Nonen. Top. Nonen. Of als de friep. Nonen. Schinschouwens. Dat gaat over wat het geluid is op het moment dat er een reminder is. Dat hebben ze een beetje raar opgelost met tapjes als ik hier nu ga vegen. Nonen. Top. Heb je gen... van zes. Non. Geselecteerd. Die Top. 2 van 6 Default dat is wat voor je iPhone als default reminder toon staat 1, de 2, de paper, de 6 van 6. Nou daar kan er 1 van geselecteerd zijn In dit geval is dat de default uh, Dan veeg ik verder naar rechts Default is a sure device normal notification sound Default is normal Nou wat ik net al zei device notification sound Ik veeg verder naar rechts Schakelknop aan. Dus die staat aan. Autoplay current reminders. Autoplay current reminders. Voor audio en video reminders. Dus voor audio en video reminders. Dus dat betekent dat hij automatisch jouw ingesproken audio gaat uitspreken op het moment dat je um, dat hij aan de due time due tijd komt. Aan. Autoplay pending reminders. Configure Please Button iPhone. Knop. Je configure Please Button iPhone, die gaat naar de uh, App Store om toon te halen, volgens mij. Rate is aan Rate de app, nou dat wil ik ook niet. Upslag like Disrelaj, maar user ratings to succes. So visit voor forgetful Visit de Forgetful website. Maar ik vind het wel mooi dat ik het op heb. Select in de optimum notification setting. iOS 5 introduceren 5%. Dan gaan ze daar uitleggen dat... 10%, 15%, 20%. Dan gaan ze daar... Notifications not hebben die de Noord-Bets-Kot, not shown. Hé, dit is nooit. iOS 5 introduceren 5 binnen dan 15%, 10%. Notifications not. iOS 5 introduceren 5 binnen... Daar gaat hij uitleggen dat iOS 5, IOS 5 uh, wat anders met berichten omgaat. Nou, daar hebben we het al eens uitgebreid over gehad met stroken en batches en zo. En hij zegt van nou, als je daar wat aan wil veranderen, dan moet je dat gewoon in het berichtencentrum doen. Notification. Check notificationshaven.net of ensure device settings. Select de settings app. De notification de basics. Probeer het list 3-minus-bit-share-werving voor complete en delete hier staat een stukje help ja, ja. hier staat dus een stukje uh, ja, een soort van help staat hieronder uh, hele, hele verkorte help waarvoor de tabbladen zijn um, oké, okay, ik ga terug naar het nieuw tabblad of twee bars, 15.38, Het is reminder. Even kijken. Bij een reminder hebben zij een. reminder. reminder tekst. op voor reminders. De reminder tekst begint bovenin. Uh, dus als je, je kunt die heel snel terugvinden, dubbel en een reminder tekst typen. Um, hij zegt het is optional voor audio of video reminders. Als ik hier verder naar rechts veeg, audio heb ik een nieuwe reminder Audio iPhone. Die kan ik dubbeltikken en dan kom ik in een soort opnamescherm waar ik een reminder kan inspreken. En. Um, ja, dat kan sneller zijn dan dieper. Er zit, dacht ik, niet een uh, limiet aan de tijd van zo'n reminder. Ja, uh, hij kan vast geen week lang zijn, hoor. Uh, of je nou één, twee of drie minuten spreekt, dat maakt denk ik niet, uh, niet echt uit. Een nieuwe reminder video. Een nieuwe reminder video. Hetzelfde verhaal, alleen dan met een video erbij. In een badge. In een badge. Dat betekent dat hij daar... Um, dat hij zo'n extra sterretje krijgt. Dat hij een hogere prioriteit heeft. Notification. Notification. Dat is of je er bericht van krijgt. Hide until due. Hide until due. Dat betekent dus dat hij dan niet uh, zichtbaar is. Totdat hij van belang is. Totdat zijn due date komt. Schakelknop aan. En van deze opties zetten ze eerst de kopjes neer. En dan de drie schakelknoppen. Schakelknop aan. Schakelknop uit. Dus de height until June staat uit. to Je repeat. Je kunt er een tijd aan hangen, net als bij de agenda. Jump to. of. Kies een onderdeel. Dus hier kun je gewoon naar. juni. 24 juni. Zo. Wat ze slim gedaan hebben, dat zijn de items die ik net voorbij ging. Die ik ik geef even terug naar de jump toe. Als ik die dubbeltik tik. Jullie mij, Knop. Hey, waarom? Jullie mij, Next week. Oh ja, hier kon ik dubbel even. Goed zetten. Zij dus kan op now staan, op tomorrow. Next week. Next week. In hut. Drie maanden. Dus dan heb je allerlei uh, hele grote stappen kun je ook maken. En dan loopt die datumkiezer daarin mee. Pinselknop. 22 september. Zo. Ja. Kiezen onderdeel. Dus die is nu naar 22 september gesprongen. En dan kan ik ook altijd nog, als ik op 24 september moet zijn, dan heb ik dus gekozen voor over drie maanden, kan ik hem hier nog twee omhoog schuiven. 23 en staat hij op 24 september. Datzelfde geintje doen ze voor het repeat. Off. Repeat of staat als standaard. Ik doe hem dubbel tikken. Wat zegt hij? Volume. Townout. Yes. Town. Tekens. Alt letter D. A. I. E. O. Daily. Zegt hij. <laughs> Dat komt. Ik werk normaal met die vlakke stem. En die vlakke stem is wat. Vind ik wat makkelijker te staan bij dit soort dingen als de. De mooie stem. Uh, daily, ik doe hem weer dubbel tikken. Weekly. Wekelijks. Oh, 24 september. 24 weekly. B-weekly. B-weekly, oftewel twee wekelijks. Monkey. Drie monkey. Zes monkey. Annualy. Repeat off. En repeat off. Dus op deze manier kun je, denk ik, gewoon heel snel um, een reminder plaatsen met of door te typen of middels audio uh, of video en het mag ook niet een combinatie van nou ja het mag ook een combinatie zijn dus je mag ook een getypte tekst uh, en een stukje video opnemen of getypte tekst en een stukje audio oké okay, ik geef de mic vrij voor de vragen ik heb geen vragen hierover maar mag ik zo meteen iets vragen over jouw type uh, laten we even afwachten of er nog vragen hierover zijn... en dan kunnen we andere vragen even doorschuiven naar het einde toe. Ja, daarom. Oké. Nee, Dirk, wat vult dit soort programma's aan wat je op de agenda niet kan? Uh, om te beginnen dat je uh, audio- en video dingen kunt doen. En hier zet je eigenlijk een soort van taken in... Uh, en in een agenda zet je een soort van afspraken. Dus als ik bijvoorbeeld besluit een keer iets uit te zoeken. Uh, dan zet ik dat in een taak. En uh, als die taak uh, uh, aan de beurt komt. Dan blijft die gewoon in het lijstje staan totdat ik hem weggestreept heb. En als ik dat in een agenda ding zou doen. Dan zou die gewoon op de achtergrond verdwijnen. En nu blijft die gewoon in het lijstje staan. Dus ik gebruik dit voor dingen die ik bijvoorbeeld zeg voor iemand uit te zoeken of iets te maken of iets te bouwen of iets op te zoeken op. En een agenda is gewoon echt een af, voor mij tenminste een afspraken ding. Dus dit is een soort actielijst en een agenda is een, een, een, een, een, ja, een afsprakenlijst. Ja, ik vind het wel een essentieel verschil. Daar heb je wel gelijk in. Maar ik denk dat je met je agenda ook een heel komt hoor. Maar dit is wel een goede aanvulling denk ik. Ja, als je het in je agenda doet, dat kan wel, maar dan moet je het wel meteen gaan doen. En uh, het overkomt mij nog eens een keer dat ik iets. Weet ik veel. Stel, ik beloof uh, uh, Nancy dat ik uh, iets, uh, uh, iets over Brian te bellen. Dat ik een stukje ga schrijven. En dan is het niet zo heel erg van belang over het algemeen. Of dat nou woensdag, donderdag of vrijdag gebeurt. Maar het moet wel gebeuren. Dus ik kijk iedere dag even in het lijstje. En uh, ja, ik ben er zelf erg blij mee. Je hebt me overtuigd. Ik ben helemaal blij. Zijn er nog andere vragen? Ja, ik wil wel wat vragen. Over die forgetful of over wat anders, Kees? Over wat anders. Dan wacht ik nog even. Nou, dan lijkt het erop dat er geen andere vragen over forgetful zijn. Dan kom jij achter um, Robert aan. Dan zeg je, Robert, dan uh, los met een vraag over type. had je het over, geloof ik. Ja, je stelde net over die type methode dat je dat blind type gebruikte. Dat gebruik ik ook niet zo heel veel meer, want dat vind ik toch niet zo handig. Ehm... Um, die andere, dat split-screen type wat je zei, uh, doe ik gewoon altijd met één vinger. Maar je kunt dat ook met twee vingers dan, of hoe werkt dat? Ja, je hebt eigenlijk... Uh, ik zal even dat laten zien bij een notitie. Je hebt... Thuisknop uh, voor notities. Twee manieren, van of drie manieren van typen heb je eigenlijk. De één is blind typen. Dan raak je dus letters aan en op het moment dat je ze loslaat... Uh, Gaat hij het kunstje doen? Holly. Koptekst. Notitie. Holly. Tekstveld. Notitie. Tekstveld. Bewerkbaar. Thea. Dubbel tikken. Ik haal jou even weg. Verwerken. Uh, ik kan dus nu een letter aanraken: hoofdletter F. En hem ergens dubbel tikken: hoofdletter F. Ik kan de FA of een letter aanraken hem vasthouden met een andere vinger om met een andere vinger erbij tikken. En dat was de methode die ik uh, splittype noemde of splitstype, ik weet niet hoe het heet. En ik denk dat die sneller is dan, uh, dan blindtype nog. En zo mag je ook appjes gewoon starten of uh, uh, knoppen bedienen. Dus in feite iets vasthouden. Uh, waar je gewoon fysiek de plek van op zoekt. Spatie. Spatie. Sp Sp Sp Sp en uh, dan met een andere vinger erbij tikken... Uh, is hetzelfde als dubbeltikken. En soms is het zo... als dubbeltikken op bepaalde knoppen niet werkt... Uh, hoor je dat wel met Navigon heeft er wel af en toe een keer last van met sommige knoppen. Dan werkt die wel met... als je hem opzoekt met je vinger en vasthoudt... en met een andere vinger erbij tikt. Ik heb een, uh, wel eens een Amerikaan ergens op YouTube gezien... die deed het ook op deze manier. Die uh, ging met... Een vinger zocht, geloof ik, de toets op en met zijn duim van de andere hand tikte hij er steeds bij en het ging echt verschrikkelijk snel. Zo snel kan ik het niet, overigens. Oké, okay, ja, ik weet echt nog niet echt hoe dat in de praktijk natuurlijk werkt, maar dan moet ik dan maar gewoon uitproberen. Dus dan houd je de vinger bijvoorbeeld op de G, hier hou je vast. En dan doe je daarbij de H-type of zo, met de andere vinger. Het maakt niet uit waar je typt met die andere vinger, dat moet gewoon ergens op het display zijn. Wat ik uh, meestal doe, is ik zoek met mijn wijsvinger de, de letter op en tikken met mijn middelvinger, tik ik ernaast. En wat ik aan het begin ook al probeer te zeggen, je hebt natuurlijk nogal wat dubbele letters in de Nederlandse taal, dat je of twee E's hebt of twee L'en. En bij blindtypen moet je dus gewoon dan je vinger op tillen wachten tot die er is en nog een keer aanraken. En hier kun je gewoon tak tak, gewoon twee keer snel dubbel tikken met die andere vinger. Dus het maakt niet uit waar je tikt met die tweede vinger, alleen dat je tikt. Oké, kwestie van uitproberen. Bedankt. En oefenen. Dat split tikken gaat inderdaad heel snel. Ja, wat ik merk is dat je hoeft... Uh, sommige letters zijn wat slecht te verstaan. Uh, zeker als je die vlakke stem aan hebt. Maar ja, de, uh, als je O hoort, in, in, in, als je in de buurt van de B zit, dan hoef je niet die hele O af te wachten, maar de helft heb je al genoeg aan. Dus kun je al met die andere vinger tikken. Dus ik ben het met een je eens dat dat uh, snel gaat. En ik had eigenlijk eerst altijd verwacht dat dat, dat, dat blind typen het snelst ging. Ja, maar dan veert je steeds erover en dan moet je echt er eerst helemaal heen. Voordat je hem los mag laten. Dus dat ver vergt veel meer tijd. En het kwert weten we allemaal hoe dat uh, eruit ziet. Dus ja, ik vind dat veel sneller werken. Dat split tikken. Jep, ik ben het met je eens. Um, Kees, wat had jij? Of zijn... Nee, dit, dit zal wel klaar zijn. Denk ik. Kees, wat had jij uh, te vragen? Oké. Okay. Uh, Hoi allemaal. Uh, Oké, okay. um, als je naar het beginblad gaat en dan ga je veeg je naar links, dan heb je het zoekveld. En als ik nou op het zoekveld KEE intikt, dan komt hij met resultaten, maar hij komt met resultaten van e-mailtjes die er al lang niet meer zijn. En dat begrijp ik niet, dat hij dus oude dingen als resultaten ziet, terwijl die mailtjes allemaal al weggegooid zijn. Uh, is dat te of. Ja. Snap je mijn vraag, Dirk? Heel wel, ik snap je vraag wel. Uh, staan die e-mails mogelijk in je draftmap of in je verwijderde itemsmap nog? Nee, zover ik weet, staat er echt nergens meer in. Ze staan nog op de server, denk ik. Hij kijkt ook op de server. Ja, dat geldt alleen maar voor IMAP-accounts, hè? Dan zouden ze dat op... Ja. Nee, want hij, hij moet ook van... van als je uh, um, verwijderde itemsmap leegmaakt, dan maakt hij ook dat deel op de server leeg als het goed is. Gebruik je IMAP of gebruik je PopMail, Kees? Uh, ik gebruik PopMail. Ik, uh, ik zal even... 15, 15. Het rare is... Safari. Dan nou, gaan wij verblind blind Of letter A. K. Of beste A. Rudolf. beste resultaatmail. Nou. Kies van de spek. Naar mijzelf. Twaalf onderdelen gevonden. Oké, okay, en dan klik ik op zo'n mailtje. Kies van de spek. En dan gaat die open. Context. Nou. ...dan zit hij, even kijken hoor... ...op alle inkomende e-clouds... Uh, ...Casema... ...dat zijn een uh, stelletje van Casema... ...maar ze zijn nergens te vinden... ...en toch zag hij het in de resultaat... ...en in al die submappen... ...zijn ze nergens te vinden... ...en ik gebruik de e-cloud... ...en ik gebruik popmail... ...en ik gebruik hotmail. Het kan zijn dat hij... Uh, ...in andere accounts ook kijkt... Als je bij je mail bent, heb je een, een ding waar je kunt terugschakelen naar accounts. Die zit linksbovenin. Bij, uh... Even kijken. Als je bij alle uh, inkomenden bent, kun je terug naar postvakken. En het kan natuurlijk ook zijn dat, dat wat, uh, Er, is, er is per account is er vaak een, uh, een verwijderde items ding. Dat is niet één map, dat kunnen meerdere verwijderde items mappen zijn per account. En, maar hij kwam niet in het mailtje terecht, zei je, als je het mailtje dubbel tikte. Ja, ik snap je, maar. Uh, ik heb echt alles leven gegooid. Ik zet al die shutmappen en al die uh, prullenbakken en al die dingen. staan er echt niet meer in. Geen idee. Misschien uh, kunnen we een keer op Google, Google gaan kijken. Dat uh, systeem met dat zoeken heet Spotlight. Dus als je Spotlight. Uh, uh, weet ik veel gewiste mails uh, intypen, misschien dat daar wel wat uitrolt. Het kan ook gewoon domweg een bug zijn, hoor. Dat die uh, index van die spotlight niet wordt bijgewerkt. Ik neem aan dat dat een, uh, een index is. Ik zal even bij de spotlight in de instellingen kijken. Momentje. Zoeken met spotlight. Deze is het. Zoeken met spotlight, algemeen. Je kunt hier wel de dingen waarin die zoekt, kun je instellen. En je kunt ook de volgorde waarin die. Zullen we zoek instellen? Zoeken met spotlight. Geselecteerd. Contacten. Wijzig volgorde geselecteerd. Ups. Wijzig. Wij ge geselecteerd. Video's. Wijz gesele wijzig. Geselecteerd. Is dus dus even een rijtje? Notices. Wijzig. Geselecteerd. Mail. Nee. Wijzig volgorde geselecteerd. Activiteiten. Wijzig. Geselecteerd. Wijzig. Wij geselecteerd. Herinneringen. Wijzig. Wij zitten vol voor nee. herinneringen. Nee, je, je hebt hier je ook geen. Zoeken met Spotlight, context. Tab, tabbladen of andere dingen. Geselecteerd. Herinneringen. Nee, ik zou het niet weten, Kees. Ik denk dat het uh, dan in bug is. Het was me nog nooit opgevallen, eigenlijk. En is dat een pet of een iPhone waar je dat mee hebt? Uh, ik heb het met alle twee. Maar ik geloof dat Alwin dat wat zeggen. Uh, ja, nou ja, ik gebruik ik, ik, ik, ik, ik, ik een popmail. mail een pop en ik zie hem ook. En volgens mij staat hij echt op de server nog hoor. Want als je de map verwijderde items op de uh, PC leegmaakt, dan gooi je hem niet weg van de server. Maar die server heb je ingesteld dat die 14 dagen moeten blijven staan. Dat ik er dan. En dan blijven ze daar ook staan, ook al gooi je de verwijderde items uh, leeg. Dan hij houdt hij zich aan die 14 dagen wat op de server staat. En volgens mij kijkt die meer in ieder geval ook nog op de server. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Het is me wel eens een keertje opgevallen, inderdaad. Ja, je kan goed gelijk hebben. Het is mij nog nooit opgevallen. ik gebruik uh, alleen maar IMAP-mail. Omdat ik anders twee keer mail weg moet gooien. Daar word ik helemaal gek van. Oh, nou, dat heb ik helemaal gelijk in. Ik heb ook wel eens gek. Ik had ook eens gedacht. Maar ja, daar heb je altijd internetverbinding nodig. En daar heb ik niet altijd zin in. En nog heel even van blind type, hè. Misschien uh, zou het een leuk onderzoek zijn. Volgens mij is het mannen-vrouwen afhankelijk. Vrouwen doen liever uh, blind type. En mannen doen liever dubbel klikken. Wacht even, ik hoorde jouw uh, onderzoek hoorde ik nog en wat je daarna zei, mannen en vrouwen hoorde ik ook. Dus het moet een interessante discussie worden. Maar ik weet niet wat je nou precies wilde onderzoeken. De manier van typen. Of vrouwen liever uh, blind typen en mannen liever dubbel klikken. Want dat lijkt zo. Het zou goed kunnen, ik heb echt geen idee. <kwijls> maar het zou wel aardig zijn om dat te onderzoeken. Oké, okay, is er nog wat anders? Wat... Uh... Gemeld moet worden. Ja, ik heb wat leuks. En dat was naar aanleiding van een bericht. Ik dacht van Paul Otter, ik heb zo'n dingetje gekocht bij Xenos voor 10 euro. Of laat ik het zo zeggen, ik ging naar Xenos toe en die waren al heel erg snel uitverkocht. Context. Geselecteerd. Contacten. Kijk, denk ik denk nu echt dat hij alles vol moet lezen. Nou niet meer. Um, dus bij de Xenos, Nutre waren ze uitverkocht Toen het afstitre eentje gekocht van mij in Den Haag. En opgestuurd. Ja, je moet wat af en toe. Want de mevrouw bij zei, al zei van, nou, die komen waarschijnlijk vrijdagmorgen weer. En dan zijn ze vrijdagmiddag weer uitverkocht. Dus daar uh, heb ik niet op zitten wachten. En dit is een soort uh, 1500 mAh accuutje, geloof ik. En um, uh, die kost iets van 9,95 euro. Ik van, nou, dat wil ik nog wel eens een keer gokken. En je schuift hem gewoon onderaan je iPhone, klik je hem vast. En ik vind het een, een mooi ding. Dat is een hartstikke goed idee. Ik, ik heb, want ik heb bij de Mediamarkt gekocht voor 35 Pietermammetjes. Dat doet het ook leuk. Heeft dat ook met mannen en vrouw te maken, Alwine? Die 35? Nou, ik zal niet verder op ingaan. Misschien wel de twee connectoren. En wat is het eigenlijk? Wat hebben jullie nou precies gekocht bij de CNOS? Een soort extra accu voor de iPhone. Die je er gewoon onderaan kunt klikken. Dus aan die accu zitten twee aansluitingen. De eentje... Waar je hem weer op kunt laden. En daar kan het snoertje van je iPhone in. Dus dan kun je hem gewoon aan, niet de USB kant, maar de andere kant. Die normaal in de iPhone zit, die past ook in de accu. Aan de andere kant van de accu zit zo'n dock connector. Dat je hem gewoon onder aan je, aan je iPhone kunt klikken. En dan roept het aanwoord. Hoe groot is trouwens die accu van jou, uh, hoeveel miliampère is die um, Alwin? Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja, dom, daar uh, heb ik niet eens naar gekeken. H Hij laat hem geloof ik niet helemaal tot 100% op. Dat dwingt ik helemaal ik, ik gebruik hem eigenlijk alleen maar als de batterij bijna leeg is. En dan doe ik hem eraan. En dan zegt hij inderdaad dat hij opgeladen wordt. Maar ik, maar ik heb het brief natuurlijk weer weggegooid. Het zal hem wel opslaan. Hoeveel die is. Uh, die heeft een, um, Aan de ene kant schuift hem inderdaad aan de iPhone. Aan de andere kant heeft hij een klein snoertje wat aan die batterij vastzit. En dat valt in een vakje in die batterij. En daar zit een USB plugje aan. dus je hem in de voeding van de iPhone kunt stoppen om hem op te laden. Oké, okay, dat is ook inderdaad een uh, mooie constructie. Ja, mm, kijk, voor, voor 9,95 krijg ik gewoon de cheap s versie, dat snap je. Er zijn ook van die mooie hoesjes trouwens waar je iPhone in past, die ook een batterij zijn. Maar die vond ik gewoon echt te duur, die kost iets van 80 euro of zo. Dus, nou, het moet wel even leuk blijven. En met name als ik uh, navigeer, ik ben nog, nog eens een keer op pad zo af en toe. Met navigatie gaat de batterij van je iPhone wel heel erg hard. Dus daar, daar had ik hem eigenlijk het liefst voor. Uh, want als je iPhone van echt fanatiek gebruikt een hele dag... dan gaat hij maar echt een uur of nou acht, negen of zo gaat hij dan mee. Dus dan is hij tegen het eind van de middag heeft leeg. En dan wil ik mijn boeken lezen. Dus dan heb ik dan geen zin om daar weer allerlei snoeren voor door de kamer te leggen. Dus ook daar vind ik hem erg handig voor. Oké, okay, en hoe heet zo'n ding? Want dan kijk ik ook nog even bij de zin Vind ik Leuk. Hoe heet dat ding? Ehm... Um... Ja, een iPhone-oplader noemen ze hem daar, geloof ik. Oké, okay, ja, want ik verwacht natuurlijk al dat er iemand bij de als dat, dat niet weet. Maar oké, okay. iPhone-oplader. Oké, okay, is er nog wat? Leuks, grappigs of onder iPhone-nieuws wat uh, de moeite van het horen waard is? Dirk, mag ik even een aankondiging doen? Ja, hier. ik heb een, een, een, misschien een simpel vraagje over het uh, updaten van het programma. Ik heb uh, op mijn iPhone heb ik, uh, de app staan van Voetbal International, uh, die heb ik ook op mijn iPad staan en een poosje geleden is er een update geweest van Voetbal International, die heb ik geüpdate op mijn iPhone en daar werd ik eigenlijk niet vrolijk van. Uh, dus die update heb ik op mijn iPad niet gedaan, zodat ik dus de, de, de oude uh, interface had zeg maar, van Voetbal International. Maar op mijn iPad blijft hij dus continu aangeven dat er voor Voetbal International dat daar dus een update voor is. Kan je dat op een of andere manier uitzetten? Nee, voor zover ik weet kan dat gewoon niet. Uh, en je kunt het ook niet terugdraaien. En dat is uh, voor ons uh, af en toe wel jammer. Uh, maar je kunt dat voor zover ik weet niet uitzetten. Je zou dat eens een keer iemand met oogjes kunnen vragen of je dat in... Uh, iTunes toevallig kunt regelen, want daar zullen wij nooit achter komen. Dat, dat is zo'n lastig programma, zeker dat uh, app store deel van iTunes is heel erg lastig. Het kan wel, uh, maar dan ben je er wel vergoed vanaf, van al die updates. Dan zet je hem in, in uh, bij, uh, even kijken hoor, dan ga je bij update naar aankopen en dan krijg je het hele lijstje van. ...dingen die je hebt gekocht... ...en dan zet je die bewuste app op verbergen... ...en dan zie je hem niet meer. Maar dan staat hij ook voor je iPhone op verbergen... Dan, ...dan zie je hem helemaal nooit meer. Als je er toch niet vrolijk van wordt... dat ...maakt ook niet uit, hè. En je kunt ze ook terugzetten. Ik heb voor de iPhone Club gelezen hoe je het moet terugzetten... ...maar ik ben het vergeten. Maar er heeft ooit iemand uitgelegd hoe je het terug moet zetten. Nou, dat klinkt interessant... ...want af en toe wil je dat wel. Ga ik op zoek. Ja, ik dacht bij iPhone Club... Het was wel een methode waarvan ik denk van nou nou, maar het, het ging te werken. Schrijf ik op en kom ik op terug. Oké, okay, is er nog iemand die uh, iets te weten wil brengen? Ja, ik heb nog een vraagje. Er zijn in de handel van die uh, ja, sigarettenaansteker uh, batterijdingen, zeg maar. Waar je normaal MP3 uh, spelers op sluiten. allerlei andere apparatuur. Kan op zo'n standaard ding ook je iPhone gewoon aangesloten worden. Is dat, uh, heeft dat. Loop je daar gevaar, of weet ik het? Zo'n standaard uh, apparaat. Weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk het wel. Uh, als je op 7 wil spelen, dan zou kijken of daar een iPhone versie van is. Of eventueel datgene waar Nancy het laatst over had, dat was gewoon uh, een converter van aanstekerspanning naar 220 en dan kun je gewoon de oplader van je iPhone gebruiken ik zou hem zelf niet zomaar overal inproppen aan de andere kant als het een USB lader is, dus als die een USB uitgang heeft dan moet het eigenlijk gewoon uh, 5 volt zijn en dat is ook de spanning waar volgens mij de, accu, de iPhone mee geladen wordt maar ja, het is nu altijd een beetje tricky om, uh, kijk een uh, mp3-speler van twee tientjes, als je die een keer het hoekje omhelpt, dan is het tot daar aan toe. Maar als je iPhone het hoekje omgaat, dan word je er natuurlijk niet vrolijk van. Dus ik zou niet zomaar in een algemene stoppen eigenlijk. Ik zou dan toch kijken of ik daar een iPhone-versie voor kan krijgen. Uh, even kijken, ik heb verder nog wat huishoudelijke dingen. Um, de volgende week, en die week erop, ben ik er niet. En um, Nancy gaat volgende week de podcast alleen doen. Want Tom is ook op vakantie. Of Tom, sorry. Is op vakantie. En de week daarna is Tom weer terug. Dus dan gaan Nancy en Tom hem samen doen. En de week daarna ben ik ook weer terug. En dan doe ik ook weer mee. Dus ik ga lekker een weekje naar Macedonië toe volgende week. En dan is het hartstikke mooi weer. En als ik hier buiten kijk is het alleen maar regen, wind... Uh, zo af en toe een beetje zon, maar nou, echt heel erg blij word ik er niet van. Nat wel, maar blij niet. Dus ik ben er de komende twee weken niet. En Nens en Tom gaan die helemaal organiseren. En heel erg goed organiseren, denk ik. Ben ik nu te verstaan? Ja, nog wel zachtjes, maar je bent te verstaan. Dan praat ik wat harder. Even nog over die aansteker. Er is een iPhone versie voor, die heb ik. Maar vaak staan op die algemene verpakkingen van die gewone aansteker, van die standaard, of die geschikt is voor de iPhone. Uh, en verder wil ik graag een uh, aankondiging doen, als dat mag. Want los en kondig aan, zou ik zeggen. Uh, ik werk bij Bartimeus in Den Haag. En wij gaan uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de iPhone en de iPad. Dus we hem eigenlijk nog niet hebben. Dus niet voor de mensen die nu meeluisteren en meepraten. Maar echt voor leken. Een inloopdag in Den Haag uh, organiseren op woensdag 11 juli. Uh, dan zijn er daar iPhones en iPads beschikbaar om te voelen, te kijken, te horen en even te ervaren. Die dag is van uh, 10 uur s ochtends tot 3 uur s middags. Oké, okay, ik zou dat op zeker ook nog een paar andere plaatsen aankondigen dan hier. Want dit is natuurlijk, uh, wordt eigenlijk beluisterd door mensen die een iPhone hebben. Of iPads hebben. Maar het is op zich een uh, leuk initiatief. En gaan jullie dat herhalen? Of is dat eenmalig? Nou, het is nu in de, in de kader van uh, een soort zomeractiviteit. En om te kijken of het u er houdt. Uh, of er vraag naar is en of dat aanslaat. Uh, het staat inmiddels ook al op de website van Bartimeus, bartimeus.nl. En er wordt ook terzijde tijd over getwitterd. En um, het, het komt ook wel in het nieuws bij wat lokale. Uh, ...clubjes in, in Den Haag zelf. Uh, kijk, als er natuurlijk heel veel vragen naar is... ...gaan we het vaker doen. Want ik vind het erg leuk om te doen en te organiseren. Oké, okay, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat het wordt. Uh, laat dat maar weten als je... Uh, ...het geweest is op 11 juli. Nog andere zaken? Zo niet, dan gaan wij afsluiten. Dan zijn we eens een keer uh, net over het uur heen. En dan is het geen anderhalf uur. Maar... ...misschien is er nog wat. Nou, alleen maar even, ik ben helemaal niet van de spelletjes, maar er was al een discussie over spelletjes op het forum en ik heb het ergens anders ook eens gelezen. Misschien dus kunnen we er toch een keertje aandacht aan besteden aan leuke toegankelijke spelletjes. Die zijn er best wel. En ik, ik heb me helaas echt een hele avond mee onledig gehouden. Ja, dan moet ik het, uh, waar is mijn Rubber Ducky even noemen van Accessibility. Dat zijn een een schietspel wat ze gemaakt hebben met Bartimeis. Daar kun je zombies kun je schieten. Ik moet zeggen, ik ben zelf iets ontzettende spelletjesfreak. Dus ik, ik vind het even leuk. Zo van, nou ja, oh ja, hij doet het. En wat ze daar hebben gedaan is dat ze een soort uh, 3D-sound hebben. Dus je moet fysiek ronddraaien met je iPhone en dan hoor je dus echt of die monsters achter je of voor je links of rechts uh, zitten. En als ze recht voor je zijn, of als je erheen wijst dan tik je op de ding en dan zegt hij poep en dan hoor je of hij doodschiet ja of nee. Het is eigenlijk het, het oude concept, alleen uh, met een elektronisch geweer. En werkt het? <laughs> ja, dat werkt wel grappig. Dus ik zou zeggen, uh, download hem uit de App Store, hij is gratis. Kan iemand mij vertellen waarom mijn bankieren-app het ene moment ING-bankieren heet... en als ik er nu later kijk, weer gewoon bankieren heet? Nee, dat kan ik nou niet vertellen. En... Ja, bij mij doet hij het nooit eigenlijk. Dan heet hij gewoon alleen maar bankieren. En dat is ook de ING app. Geen idee. Nee, ik vind het ook heel curieus, maar Ruud Verzomer had het op het forum er ook over. Vandaar mijn vraag nog een keer. Verder is het onbelangrijk hoor, want mijn bank wordt er niet beter of slechter van. Je krijgt geen grote saldo ervan. Ik vind het trouwens echt een geweldig mooie app. Ja, geweldig mooi. Ik vind hem heel erg praktisch. Het is zoveel sneller dan internetbankieren op een pc. En uh, wat ik er nu toe mee gedaan heb, werkt allemaal uh, erg soepel. Wat je alleen niet kunt, geloof ik, ja, je, je moet iets van een naam invullen voordat je je adresboek kan gebruiken of iets anders vaas. Je kunt niet meteen je adresboek induiken en daar een naam dubbel tikken ofzo. Dat, tenminste, zoiets herinner ik me dat ik daar ik tegenaan liep. Dan had van, nou oké, okay, dan vul ik wel een, een letter in de naam in en dan kan ik dan... Het adresboek in. Nou, dat werkt weer, Dirk hoor. Dat gaat goed. Oké, okay, dat kan een oude versie geweest zijn en dat het mij zo is, is blijven hangen. Nou, verder ben ik eigenlijk niet zo heel erg veel apps uh, tegengekomen van de week waar ik uh, die ik heel erg spannend vond. Dus daar ga ik de komende tijd, heb ik daar weer uh, alle tijd voor om er naar te gaan zoeken en te gaan kijken. We hebben gelukkig internet in Macedonië in het hotel. Dus dat uh, is wat mij betreft ook eigenlijk gewoon een eis als je op vakantie bent. En ik ben daar geloof ik niet de enige. En ik las laatst ook op nu.nl dat steeds meer Nederlanders willen online zijn op vakantie. Um, wat mij betreft uh, hartstikke bedankt allemaal. En is het weer een leuke podcast geworden. Ik wil um, Nancy volgende week in de eentje succes wensen. Dat vind ik altijd heel wat als je het in je eentje doet. En tot mijn eerste week daarna en na de vakantie dan zie ik jullie weer. Ik wacht nog even een minuutje of er nog leuke dingen te bedenken komen. En anders ga ik beginnen met de rest van de mail en vervolgens het weekend. He he, wat kom je nou moeilijk tussen? Ik wou zeggen dat je verborgen apps kan terughalen. Zo heb ik het gedaan. Op iTunes op mijn computer. En dan in je account. En dan kan je daar verborgen apps terughalen. En jij bedoelt dat als oplossing om een uh, uh, update terug te draaien, Kees? Uh, nee, maar er wou één, een hebben. De, eentje zei van, ik weet niet meer hoe je apps die je hebt verborgen, zodat je ze niet meer ziet, kan terughalen. En dat was uh, op, de, op je eigen account in iTunes. Oké, okay, dankjewel. Um, en, ja, jij kunt het natuurlijk nog behoorlijk zien, dus dan is dat iTunes wel een bruikbaar ding. Maar als je dat met Spraak of Brian moet doen, dan blijft dat uh, uh, ook met NVDA word je er niet altijd even heel erg blij van. Zeker niet als je in die online lijsten komt van uh, het zij de App Store, hetzij zij die lijsten in je account waar jij het nu over hebt. Klopt, heb je dat ze uh, ja dat zou kunnen, ja. ja. Oké, okay, nou ja, anders dan moet je inderdaad iemand vragen die het wel uh, kan zien. En verder heb ik niks. Ik ga ook verder. Groetjes allemaal. Dirk, ik ga het natuurlijk nooit alleen doen. Ik doe dat natuurlijk bij de mensen die, jij vandaag ook, die jou ook vandaag hebben geholpen. Dus ik hoop dat ze er volgende week ook weer bij zijn. En um, volgens mij was het Alwin, dat weet ik niet zeker. Maar wie had dat over de spelletjes? Zou die niet zelf eens uh, wat kunnen vertellen over spelletjes? <lacht> ik ben helemaal niet van de spelletjes. <lacht> maar ik heb wel, wel uit die gescheelheid het daar gedownload. En ook eigenlijk wel voor, uh, voor de kinderen. Ik, heb, ik ben aan de kleinkinderen toe... En uh, dan is het ook wel leuk om samen, om in ieder geval samen een spelletje uh, te doen. Maar heb je wat toegankelijk spul gevonden Alvin of niet? Ja, ja. En, uh, en soms moet het ook over uit en het is je opeens toegankelijk en zo. Dus het, uh, ik, heb, ik heb er wel een spelletje. Ik wil, ik, maar ik begrijp soms ook gewoon niet hoe het werkt hoor. Dan is het wel toegankelijk, maar dan weet ik nog niet hoe het moet. Maar het ligt aan mijn uh, niet-spelletjes uh, gevoel. Maar misschien dat met allen, als je het een een oproepje kunt doen, misschien in het forum. Dat mensen een keer als ze leuke spelletjes hebben, dat laten weten, dan kunnen we het er eens over hebben. Zou het een goed idee zijn? Is een leuk plan. Want er zijn best wel. Uh, een aantal toegankelijke spellen, zijn er inderdaad wel. Ik heb ook hier zo'n spel, ik weet bij God niet meer hoe het heet. Um, en dat is speciaal voor blind en slechtziende ontwikkeld. Maar ik snap er inderdaad echt helemaal geen lor van hoe het moet. Het werkt me alsnog nog wat op het scherm, maar ik uh, de lol en het, het, hoe het werkt ontgaat mij. Nancy, Noosel, onze collega bij Bartimeus bij de aanmeldlijn, die is ook heel erg van de spelletjes, dus die weet misschien ook wel wat. Oké, okay. en ik hoorde ook dat uh, WordView of WordFeed uh, toegankelijk zou moeten zijn, maar ik zou nu weten hoe. Dan zou er een nieuwe update moeten zijn, maar wat ik tot nu toe van WordFeed gezien heb, is dat zeker niet toegankelijk. Ik kan ondertussen even kijken. Nee, volgens mij ook niet. Ik heb wel zo'n schuifpuzzeltje, weet je wat? Zo'n vreselijks. met blokjes waar je moet schuiven. En uh, Orify, heel ingewikkeld, allemaal geluidjes. En Adventures, maar daar heb ik helemaal geen geduld voor hem uit zo'n uh, zo gebouw. Met, en dan doe je de deur open, zet er van de enge vent achter te schieten. En, uh, en en stamp stumper, en dan kom ik opeens boze hazelnoten tegen. Nou, ik snap het echt niet wat dat de bedoeling is, dan moet je voeding zoeken. En zo, maar ik, be ik begrijp voor heel stel niet, maar het is goed toegankelijk. Dirk is nu aan het weurtvuiten. Ja, ik vraag me het af hoor, ik dacht dat ik het hoorde, maar uh, lijkt mij ook sterk. Ja, mij ook, het is behoorlijk onoverzichtelijk. Het is een scrabble, het uh, lijkt me er erg ingewikkeld. Ik kan weurtvuiten even niet vinden, die heb ik ergens uh, opgeborgen of misschien wel weer afgegooid. Maar volgens mij is die zeker niet toegankelijk, en Word on ook niet. Dat is ook zo'n zo woordlegspel. Oké joh, ik uh, ga er van tussen. Ik ga eens kijken of mijn nieuwe koptelefoon nog wil doen. Dat ga ik nog wel even proberen. Dus het kan zijn dat ik zo nog even in de chatroom kom. En anders dan wens ik jullie een goed weekend. Groeten en tot over een paar weken.